Nou, toen heb ik uiteindelijk dat dus tegen God gezegd van ja, maar hallo, uh, en nu? Welkom in de braadkamer. Mijn naam is Rob Schaap. In aflevering 54 alweer praat ik met Marieke. Op haar achttiende raakte ze plotseling in een flinke depressie. Wat volgde waren vier zware jaren. Ze zocht hulp bij therapeuten, psychologen, psychiaters en bij God. Ik was ergens heel erg bang voor die diagnose, maar ik wist ook wel dat, dat het zo niet ging. Marieke. Ja. Welkom in de praatkamer. Dankjewel. Um, je hebt je, denk ik, drie weken geleden aangemeld, zoiets. Zoiets, denk ik, ja. Wat stond er in die aanmelding? Waarom ben je hier zitten? Um, nou, ik ken de praatkamer eigenlijk via een... Uh, of toen heette het nog de Pillekast, maar via een uh, oud-therapiegenootje van mij. Uh, zij heeft meegedaan in 2021. En um, zij deelde toen haar aflevering bij ons in de groep, appgroep, en... Uh, ik heb toe geluisterd en ik dacht, oh, wat, eigenlijk, wat mooi is dit. En uh, oh, toen leuk. zag ik, ik ben jou gaan volgen op uh, Instagram. En toen zag ik uh, dat er nieuwe mensen gezocht werden. En toen heb ik haar weer geappt van, joh, heb je er nu na een jaar spijt van? Of is het <laughs> nog steeds iets waar je achter staat? Toen zei ze, nee, het was echt heel mooi. Um, dus toen zei ze tegen mij van, joh, je moet het gewoon doen. Dus toen dacht ik, nou, dan, uh, dan ga ik ervoor. Stout schoenen aangetrokken, ja, echt gedaan. Ja. Nou leuk, nu, nu zit je hier. Zeker. Dus daar gaan we het uh, over jou hebben. Ja. Waar gaan we het over hebben? Um, nou, ik ben op mijn... Ik ben nu 24, bijna 25. Um, toen ik 18 was, ben ik uh, in een depressie beland. Um, ja, en eigenlijk sindsdien heb ik sowieso vier jaar geworsteld met, uh, met depressie, uh, therapieën. Uiteindelijk bleek er ook persoonlijkheidsproblematiek achter te zitten... Um, ja, en dat, uh, ja, dat heeft mij gewoon heel veel, uh, heel veel gedaan. En ik, mijn doel is nu eigenlijk om daar open over te zijn, zodat ik daar hopelijk anderen mee kan helpen. En dit is een mooie, uh, mooie manier om dat hopelijk te kunnen doen. Ja, heel mooi. Ja. ja. Uh, was het de eerste keer dat je last kreeg van depressies? Toen ja. Je dat kreeg? Ja, ja. Daarvoor nooit, uh, nee. in je tienertijd, nooit iets van somberheid gevoeld? Nou ja, somberheid hebben we natuurlijk allemaal bij deze Ja, bezig, maar... misschien wel eens inderdaad. Maar niet zo, niet zo als niet toen, zo. nee. nee. Schrok je ervan dat dat gebeurde? Ja, want uh, in mijn hoofd had ik een prima jeugd gehad. Ik had natuurlijk wel een beeld van uh, depressief zijn. Um, ja, hoe je dat zou kunnen krijgen en zo. En, en in mijn hoofd klopte dat niet bij uh, hoe mijn leven was verlopen. En dacht ik, ja, maar hoe, hoe kan het dat ik me nu zo voel? Ik heb een goede jeugd gehad op zich. ja. Ja, alles goed op school, ja. uh, nooit problemen. Uh, ja, wel wat onzeker, maar meer eigenlijk niet. Totdat ik dus, uh, nou ja, echt heel somber werd. Hoe, hoe gebeurde dat? Werd je gewoon de ochtends een keer wakker <laughs> dat je dacht... Nee, nee. Is er nou aan de hand? <laughs> nee, dat niet. Nee, ik, um, ik merkte eigenlijk in het laatste jaar van de HAVO... dat ik um, me niet echt gezien voelde. Ik, had, ik haalde goede cijfers, maar niet de hoogste van de klas... Um, en mijn mentor was, uh, uh, die zei altijd van... Die ging dan rond bij mensen uit de klas om te vragen hoe het ging. En dan kwam ze bij mij en dan zei ze... Um, ja, met jou gaat alles goed, hè? En dan, dan lachte ze en dan liep ze weg. En ja, ik voelde me gewoon heel erg um, ja, afgewezen. Of in elk geval had ik zoiets van... Ja, maar zie je mij dan wel? Um, dus probeerde ik nog hogere cijfers te halen wat niet per se lukte um, dus ook daar uh, viel ik dan weer niet echt in op um, en jij dacht eigenlijk dat die hoge cijfers gewoon dat, dat dat de reden was voor haar om te zeggen nou het gaat wel om alles gaat goed toch je haalt ja. goede cijfers ja en ik voelde het niet zo dat mijn identiteit afhing van mijn cijfers, cijfers. want nee. ik kon goed leren maar dat ja dat zegt niet uh, iets over wie ik ben verder nee. Nee. Nee. Nee. dus um, nou, toen heb ik heel lang getwijfeld van, ik was 17, van moet ik, um, moet ik nu gaan studeren? Uh, zie ik dat wel zitten? Ik wist helemaal niet wat ik wilde. Uiteindelijk kwam ik bij de PABO terecht, maar dacht ik, ja, op mijn 17e voor de klas. Uh, dat, nee, ik was veel te verlegen. Um, en toen kwam ik terecht bij uh, het EH basisjaar, in Amersfoort zit dat, dat is een tussenjaar. Um, waarin wat veel gaat over... persoonlijke ontwikkeling onder andere. Um, en... ja, dat was... Uh, voor wat, mij... Wat, voor mijn begrip, wat doe je dan op zijn tussenjaar? Um, ja, college, eigenlijk is het op... ABO-niveau. Um, dus het is colleges volgen... opdrachten maken, verslagen heel veel... reflecteren op jezelf. Um, dus echt persoonlijke ontwikkeling? Ja, ja. ja, en ook wel geloofsontwikkeling. Ik ben uh, christelijk opgevoed, dus daar ging het ook over... ja, maar wat geloof je dan eigenlijk? En bestaat God dan wel? En... Um, dat soort dingen dat was ook ja. een groot onderdeel dat is wel mooi, <laughs> mooi ja mooi dus ja. ja zeker en ze hielpen dan ook nog bij studiekeuzes dus ik dacht nou dat is dan ook mooi meegenomen dat je daar iets meer in begeleid wordt van uh, um, ja wat wil ik dan eigenlijk en is het dan ook echt de pabo of nou ja ja um, en eigenlijk in dat jaar ben ik heel erg stilgestaan bij wie ben ik nou eigenlijk en uh, ja heel veel levensvragen <laughs> waar ik eigenlijk nooit over nagedacht had Um, en er was iemand in mijn klas met wie het niet goed ging op dat moment. En door alle emoties die ik van anderen overnam... en de spanningen die ik zelf voelde... ben ik toen, denk ik, uh, in een depressie beland. En ik had op dat moment ook de ziekte van Pfizer. Oh. Wat ik niet wist, daar kwam ik pas uh, mm. na het jaar achter... dat ik dat had gehad. Dus ik was eigenlijk heel erg over mijn grens gegaan... Uh, ja. zonder ja. het te weten... Ja, want als je de ziekte van vijver hebt... dan voel je je ook niet echt al te best natuurlijk. Nee, nee ik was hartstikke niet. moe. Ja, maar ik dacht, misschien is het mentaal, is het te veel. Uh, ja Dus ik had ook niet, ik had niet de rust gepakt die ik eigenlijk nodig had. Denk je dat dat, dat je iets getriggerd heeft dan dat jaar? dus dat je, Omdat je die verdieping eigenlijk opzocht... Ja. Dat het, ja. Da dat het daar ook ja, <laughs> zeg maar, heel dat diep verkeerd is gegaan. Ja, ja, ja, ik kan niet zeggen het komt daardoor. Want het was er misschien anders ook wel uitgekomen. Maar ja, dat heeft mij... Uh, uh, wat dat betreft geen goed gedaan, zeg maar. En weet je nog wat voor vragen je dan, zeg maar, aan jezelf stelde? Hoe diep je ging? Um... Nou, elk college ging, ging over... Je had dan colleges persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld. En dan werden echt wel vragen gesteld. Dus, ja, wie ben je eigenlijk? En wat vind je belangrijk? Maar het en... zijn namelijk nogal wel pittige vragen van wie ben jij? Ja, ja en ik was 17, dus ik... En het enige wat ik nog weet is dat ik echt dacht... ik wil gewoon gezien worden. Ik wil gewoon dat... want blijkbaar voelde ik me dus al niet uh, helemaal goed. Nee. Um, en dus blijkbaar ik... werd je ook niet helemaal gezien. Ook niet in de klas dan, hè? Wat je vertelde nee. door de leraar. Nee. Nee, dat klopt. En daar ben ik wel meer gezien. Um, maar ik vond het heel moeilijk om open te zijn. En ik leerde... Ik kwam daar achter dat ik... Um, dat eigenlijk helemaal niet kon. Dat ik er nooit over hmm. gepraat had ook. En um, ja... En thuis ook niet? Nee. Nee, ik zei helemaal niks thuis. Nee. Dus die wisten eigenlijk ook niet hoe het met je ging? Of nee. konden ze dat aan je zien? Dat weet ik niet. <laughs> ja, ik denk wel een beetje, maar ik, uh, ik ben wel een binnenvetter, dus ik kon het wel goed uh, verbergen. Maskeren. Ja. Het masker opzetten. Ja, zeker. En wat gebeurde er toen na nou dat jaar dan? Want toen ben je tijdens dat jaar depressief geraakt. Ja. Ja, ik had toen nog geen diagnose, maar uh, als ik daar nu op terugkijk, denk ik het wel, ja. En wat heb je toen gedaan? Ben je gewoon door blijven lopen met het rotgevoel? gevoel? Nee, uh... nee, uiteindelijk heeft mijn mentor van dat tussenjaar... die, die heeft uh, gezegd van... joh, ik zou je toch adviseren um, om hulp te zoeken. Om professionele hulp te zoeken. Um, dus toen ben ik uiteindelijk naar een beeldend therapeut gegaan. Omdat dat voor mij redelijk laagdrempelig was om daar um, eerst te beginnen. En... Het eerste wat zij zei was, oh, zes sessies. En dan, uh, dan zijn we er wel. <laughs> Mooi dacht jij. Ja, nou, Top. toen dacht ik, nou, dat is uh, Dat is te prima. overzien. Ja. En toen heb ik het aan mijn ouders verteld, inderdaad. En, uh, maar toen zei ik van, ik pieker te veel. Dus daarom, uh, daarom moet ik in therapie. Uh, nou, het was wel meer dan dat. Maar dat, uh, dat was, ja. Yeah, en wat ik... is die beeldende in wat wat, wat wat doe je dan? Um, nou, zij geeft, of het was in dit geval een vrouw. Zij gaf mij... Een opdracht um, kan van alles zijn. Kleien, schilderen, tekenen. Um, ja, En dan, dan ga je daarmee aan de slag zonder gelijk te weten... van wat, wat, wat wil ze hiermee? Ik weet nog een moment dat ik een tekening moest maken van een landschap. Mocht alles zijn. Um, en volgens mij moest er ook een mensfiguur in dat landschap zitten. Dus ik had een hangmat getekend met een persoon erin. En vervolgens zei ze, was de tekening af? Ik was best tevreden. Vervolgens zei ze tegen mij... Ja, nu moet je een ramp laten gebeuren in de tekening. Dus, dus teken, weet ik veel, een bosbrand of een, nou ja, iets. En het enige wat ik dacht was... maar ik heb dit net zo mooi getekend. En wat, wat waarom, weet je ik, En ik vond dat zo moeilijk. Waarom moet ik het kapot maken? Ja, ja dit mooie. Ja. En ik weet nog dat zij daar haalde dat ik dus heel veel moeite had met um, nou ja, negatieve dingen... negatieve emoties, um, heel erg aan het vermijden ben... Dat soort dingen. En wat dat... Grappig, dat ze ja. daaruit daar uithalen. Ja. ja, vind ik ook heel bijzonder. En heb je dat toen wel moeten doen? Heb je dat toen een ramp in moeten tekenen? En ik heb dat volgens mij wel, heb gedaan. Je dat wel ja. gedaan. En dat ja. is dan heel moeilijk om te doen. Ja. Ja, want het is een soort ideaal beeld wat je hebt getekend. Ik weet niet meer precies hoe ze het verwoorden. Maar um, ja, dus in mijn hoofd was het gewoon het perfecte plaatje, zeg maar. Het was rustig. En dan moet er ineens iets op die tekening gebeuren waarvan je denkt, ja, maar. Totaal niet meer ideaal, zeg maar. Nee. En begreep je dan ook later wel wat ze daarmee bedoelde? Of voelde je dat meteen? Een soort van, oké, okay, hier zit ergens wel een, uh, ja, wel een soort obstakel voor me. Ja. Uh, dat vind ik heel lastig. Ja. Maar vertaal dat dan maar eens naar de dagelijkse praktijk. Ja, dat is uh, een uitdaging, ja. zeker. Ja. Maar na die zes sessies, toen was het over. Nee. Nee, niet. Nee, <laughs> nee was het maar zo. nee hoor. Um, Zij zou op een gegeven moment, merkte ze ook dat het slechter met mij ging... Um, en dat ze zei van, joh, ik zou het vermoeden van een angststoornis. Dus zij heeft mij toen uh, doorverwezen. Uh, zo ben ik eigenlijk de rest van de GGZ uh, ingerold. En uh, toen had ik al vrij snel wel... Ik ben, uh, even kijken, dat was in de zomervakantie, denk ik. Dus na dat tussenjaar. En toen ben ik in augustus, nee, september, alsnog begonnen met de PABO. Oh, wel? Ja, wel begonnen. Um, en toen in oktober heb ik de diagnose gekregen van uh, lichte depressie. Was het toen nog? <laughs> en um, ja. Want dan zitten er, slaan we een paar stapjes over. wat denk ik. Wat ben je begonnen op de Pabo? Ja. Maar dat ging dan niet heel lekker. Nee, dat ging niet heel lekker. Ik vond het wel heel leuk. Um, maar ik had gewoon echt, ik was heel angstig. Paniekaanvallen. Um, ja, gewoon echt wel steeds somberder ook. En dat zij toen zei van ja dit is niet meer uh, ik kan jou hier niet meer mee helpen we hebben echt een diagnose nodig dat kon zij niet doen um, dus naar de huisarts en doorverwezen naar de basisregent en bleef dat ook een beetje hangen zeg maar want dat vraagt me dan af als je net begint aan zo'n traject je zo rot voelt dan heb je dat tussenjaar en dan ja. heb je die sessies en dan op een paar wonen blijf je je eigenlijk maar een beetje rot voelen word je dan Sommiger daardoor? Omdat het een beetje uitzichtloos lijkt? Nou ja, ik had natuurlijk wel gegoogeld ook. En ik had zelf testjes gedaan. Dus ik wist ergens wel dat ik waarschijnlijk depressief was. Maar ik wilde dat niet. Nee. Um, en ik kon het ook nog steeds niet uh, rijmen in mijn hoofd. Dat ik dacht, maar waar komt het dan vandaan? En ik had zo'n beeld in mijn hoofd van mensen die depressief zijn. Die liggen in hun bed, uh, gordijnen dicht. En dat was bij mij niet het geval. Dus... Ik was ergens heel erg bang voor die diagnose, maar ik wist ook wel dat dat het zo niet ging ja. en dat de kans dat ik uit zou vallen op school ook groot was. Dus ja. Ja, je voelde het dan wel misgaan, maar je wilde eigenlijk niet erkennen dat het dan die depressie was waar dat dan lag. Ja. Ja. Wanneer? Dus je hebt maar uiteindelijk wel gekregen die licht diagnose. Ja. Heb je ja. die van een psycholoog gekregen? Van een ja. huisarts? Ja, psycholoog. psycholoog. Ja. Dus je bent toen wel gewoon naar een GZ gegaan. Ja. Doorverwezen. Intake gehad. Intake een, gehad. Uh, ja. Heel de riedel. Al die vragenlijsten doorgenomen. Ja, Slaap je goed. Ja, <laughs> hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Ja, Als je slecht slaapt een paar dagen, dan ben je automatisch uh, licht ja. depressief alweer. Nee, ik vond het ook altijd vreselijk om die dingen te moeten invullen. Maar heeft dat je in het begin meteen uh, doen beseffen... god, er is toch wel echt iets met mij aan de hand. Het is toch denk ik wel ja. die... Ja, dat had je meteen... Uh, kon je nou, wel herkennen was... soort van voor jezelf. Ja, maar het was ook ergens een soort opluchting... dat ik dacht, oké, okay, ik stel me dus niet aan. Er is echt wat ja. aan de hand. Ja. Tegelijkertijd ook heel moeilijk natuurlijk, want... ja, je wil het niet. Um, en ik kon het niet meer ontkennen op dat moment. Nee. Um, maar het was ook wel... ik kon er nu een naam aan geven, ook voor mijn omgeving. Dus um, ja... Dat was ergens ook wel weer fijn. Dat mensen gewoon weten: oké, okay, het is een depressie. En uh, ja. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet fijn. Nee, maar, maar het verklaart wel een hoop Ja, ja, ja nee, dat zeker. snap ik heel goed. En dan hoef je het ook wat minder. Kun je het gewoon uitleggen. Zo van: nou, dit is met mij aan de hand. Dan weten ja. mensen ook wel een beetje wat, wat het is. Al, alhoewel iedereen dan ook meteen denkt: oh, dan lig je dus de hele dag in ja, bed. En, ja, nou. zeker. Ja. En, ik, ja. Maar dat was bij jou dus niet zo? Nee. Tenminste. Nee, want ik ging naar school. Ja, um, ja dat. Ik, uh, ik kon nog lachen. Um, wat ook wel een masker was. Maar ja. Um, yeah. Maar vind ik wel interessant. Misschien is dat ook wel iets wat uh, voor andere mensen ook wel herkenbaar is. Dat een depressie niet alleen maar is dat je dus in je bed ligt en niks kan letterlijk. Nee, bij mij was dat zeker niet zo. Kun je, je zo'n dag een beetje omschrijven? Um, Hoe doe je er dan uit? Ja, dat is lang je, geleden. Je, je doet natuurlijk wel, je gaat wel je bed uit. Ja. ja. Sommige ja. mensen blijven liggen, maar je gaat je bed uit. Nou, ik Toch las vaak dat, dat het in de ochtend dan het ergst was... bij mensen met een depressie. En bij mij was het s'avonds het ergst. Dus ik, ik stond dan gewoon op... Nou, gewoon, ik bedoel... Uh, ik heb al mijn hele leven, als om zes uur of om half zeven de werker gaat... dat ik denk, ach... Oh. Ja, maar, <tot> maar ja, en ik ging dan naar school... Um, ik had dan een aantal weken school en dan één hele stageweek. Dus um, het was niet elke dag, elke week een dag stage. Um, dus over het algemeen ging ik naar school. En dan volgde ik gewoon de lessen. En ging ik weer naar huis. En... Ma maak je dat ook nog wel eens een keer uh, iets gezelligs op school? Uh, uh, dat je moest lachen ergens om? Of ja, was dat helemaal verdwenen? Ja, zeker wel. Want als ik daarop terugkijk, vond ik het ook echt een fantastisch jaar wel. <laughs> Ik heb echt wel leuke, leuke mensen ontmoet en we hebben echt heel veel lol gemaakt. Um, en op een gegeven moment kwam het moment dat ik de pabo niet meer kon volhouden. En toen heb ik er ook echt bewust voor gekozen om het jaar af te maken. En um, we hebben wel de druk eraf gehaald. Dus alles wat ik niet wilde halen, mocht ik laten gaan. Want ik zou in principe het jaar opnieuw doen. Dus alles wat ik wel mm -hmm. uh, kon halen, was mooi meegenomen voor het jaar daarop in principe. Um, en de decaan had mij de opdracht gegeven van... joh, ga in dit jaar nou ontdekken of dit is wat je wil. En of je dit dus in de toekomst opnieuw wil proberen. Ja. Um, maar ik vond het geweldig om wel naar school te gaan. En om wel, wat je, had een muziekles en knutselles. Nou, ik ben super creatief, dus ik vond het allemaal heel leuk. Allemaal van die vet kneuterige dingen, als <lacht> egels kleien en zo. Dat, ja, maar dat... Ja, dat is ook een soort therapie misschien wel geweest. Ja, ik vond dat heel leuk, ja. Ja, nou ja, hoeft ook niet echt therapie te zijn. Maar het is meer dat ik denk... Uh, het is ook wel goed om eens te horen dat je dus... als je de diagnose hebt licht depressief... of misschien zelfs wel later gewoon volledig depressief... Ma maakt ook niet zo heel veel verschil hoe je het noemt. Ja. Uh, maar dat dat dus niet betekent dat je nooit meer... gewoon een gezellig moment hebt op de dag. Nee, dat ik ook wel, niet. want dat, is, uh, dat herken ik natuurlijk zelf ook heel goed. Maar heel veel mensen die denken... oh, oh ze lacht. Ja. Het is vast niet depressief. Ja. Maar zo werkt het niet helemaal, nee. helaas. Nee, bij mij in elk geval niet, nee. nee. En dan kom je terug van zo'n school en dan kreeg je dus s'avonds... Van het eind van ja, de dag. Ja, avonds, vermoeid. Uh, ja, moe. Um, vaak huilen. Um, ja, in paniek. Dat soort dingen. Gewoon echt dat die, dat die negatieve gedachten toenemen. En dat je dat alles zo uitzichtloos lijkt of zo. Ja. Dat is natuurlijk vaak s'nachts. <laughs> of sneller s'nachts dan overdag. Um, ja, dat had ik wel heel erg. Ja, je gaat piekeren. Ja. ja. ja. En, ja. En, en had je een goede psycholoog die je goed hielp. Nee. Ook okay, heel belangrijk. Nee, zij was, was prima hoor. Ze was aardig. Um, hele jonge meid. Maar, maar nee. Nou, ik, toen ik de diagnose kreeg, hebben ze gezegd... Oké, okay, depressie, dus cognitieve gedragstherapie. Mm -hmm. um, maar cognitieve gedragstherapie was in mijn geval... vooral geestschema's invullen over je gedachten en gevoelens. En, nou ja. Ken en mijn psycholoog zei vaak... Oh, wat kan jij dat goed? En... Uh, wat, wat heb je dat goed ingevuld? Je weet precies wat je moet denken, maar dat was dus ook het hele probleem. Ik wist het prima. Maar het dan ook toepassen, ik zag echt niet in hoe die geestschema's mij moesten gaan helpen. Noem eens een voorbeeld. Uh, nou ja, dat je denkt, ik ben waardeloos bijvoorbeeld. Ja, nou, ja. Dat je dan moet denken... Ik ben waardevol. Of, nou ja, weet je, ik kan dat prima omzetten. Dat snap ik ook nog wel, ja, dat dat zo werkt. In, je, in theorie, in ja, woord. Ja, dan ja. moet je dat opschrijven op ja. zo'n blaadje. Nou, prima, dat zag er allemaal goed uit. Maar ja, en dan... Opdracht goed gedaan. Ja, nou dat, maar dat was dus ook hoe het op school ging. Ja. Ik krijg complimenten, omdat het wel, dat ik het goed heb uitgevoerd. Maar ja. Maar in je hoofd kreeg je het schakelaartje gewoon nee. niet omgezet. Nee. nee. Maar dat is natuurlijk ook het allermoeilijkste. Om ja. het ook echt in je hoofd te doen. En dat om te denken. En ja. te denken ik ben waardevol als je je super waardeloos voelt. Dat ja. is ook heel moeilijk. Ja, en ik werd soms gek gewoon van die gedachten. Je hoort constant dat soort dingen in je hoofd. En ja. ja. Je bent met jezelf continu in gevecht. Uh, op ja. manier. Hoe, uh, uh, nou ja, ik hoor al. Dus was het was niet heel succesvol die eerste keer. Nee. nee. <laughs> en ben je er toen mee gestopt? Of ben je naar iemand anders gegaan? Nee, toen heb ik... Uh... Of toen ging het steeds slechter bij mij, want toen werd ik steeds somberder. En toen, um, toen hebben ze gezegd: Oké, okay, dit is geen lichte depressie meer, het is een zware depressie. Dus uh, door naar de specialistisch gezet. Nou, en toen kreeg ik een heel onderzoek, nog meer vragenlijsten. Dat was echt mm -hmm. bizar. Dat is echt gewoon een interview. Um, alles wat ik zeg, werd ook gewoon uitgetypt. En dat kreeg ik dan ook later terug in elk elke keer dat ik euh zei, of dat stond er allemaal in. Oh ja? Ja, dat ik echt dacht, zo, wat een werk is dit. dat ja, is inderdaad <laughs> veel werk. Maar um, ja, dat was een persoonlijkheidsonderzoek. Uh, ik weet niet precies hoe dat heet. Maar um, om te kijken van, joh, zit er, zit er persoonlijkheidsproblematiek onder die depressie, wat het wat ervoor zorgt dat het gewoon niet beter wordt. ja. Um, nou, dat bleek zo te zijn. Hm. Um, en toen kreeg ik de diagnose afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en vermijdende persoonlijkheidsstoornis. En dat vond ik heel erg, want um, ja, een stoornis, dat klinkt toch wel heftig of zo. Mm -hmm. um, en en had... ook nog een persoonlijkheidsstoornis, dus het, het is een stoornis van je persoonlijkheid. Ja, en ik dacht Van echt jou. dat het niet goed was. Precies. Terwijl mensen om mij heen mij bleven vertellen. Ik ben natuurlijk christelijk opgevoed. Dus, dus ja, je bent goed zoals je bent. En je bent uh, prachtig gemaakt, weet ik veel. En dat wilde ik echt geloven. Maar op het moment dat iemand zegt, je hebt een persoonlijkheidsstoornis. Dacht ik, ja, maar hallo. Hoezo goed Ho, hoezo zoals is ik mijn ben? persoonlijkheid gestoord? Ja, dat. Ja. Dat is eigenlijk wat te zeggen. Ja, en ik was natuurlijk 18, hè? Dus, ja. dus je bent nog volop aan het ontdekken van wie je überhaupt bent. Um, dus ja dat, ja, dat heeft niet heel veel goed gedaan, denk ik. Nee, en je zei net al, er ging je ook googlen naar depressie. Dat heb je vast ook gedaan op de persoonlijkheidsstores. Ja. Die dus, kom je ook allemaal geen leuke dingen tegen. Nee. Nee. Nee, hoewel het voor mij wel was van oké, okay, nu begrijp ik wel meer waarom ik dus depressief ben geworden. Want ik wist, ik kon natuurlijk niet, er was niet iets gebeurd in mijn jeugd waardoor ik depressief werd of nee, zo. Nee. En dat ik nu dacht, oh, dus er zit dus iets in mij wat ervoor zorgt dat ik dus somber word. Ja, en dat was voor het eerst wel dat je dacht, oh, wacht even. Dat is dus, het komt niet helemaal vanuit het niks. Ja. En wat is dat dan precies? Wat? Die, die, die uh, wat zei Vermijdende. Ja, en afhankelijke. En afhankelijke. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ja. leg eens uit wat de psycholoog daarmee bedoelt. Um, ja, vind ik een lastige vraag. Um, of hoe je hem zelf hebt opgevat, is misschien beter. Nou ja, het, het vermijdende zit hem gewoon in, wat ik al zei, met die ramp uh, bij die beeldende therapie. Ja, doe het Dat niet. gewoon, nee, conflicten ja. vermijden, maar ook uh, heel veel moeite met emoties reguleren. Um, en, uit, uh, en heb ik eigenlijk nooit goed geleerd. Um, dus ik hield alles binnen. Um, terwijl ik waarschijnlijk hooggevoelig ben. Um, wat geen goede combinatie is. <lacht> um, nee, je komt natuurlijk zo hard binnen. Ja, ja, het afhankelijke stukje zit hem vooral in. Het, gewoon het gevoel hebben dat je het niet zelf kan. Um, te veel uh, ja, ja, afhankelijk. Gewoon het gevoel dat je heel erg afhankelijk bent van anderen. Ja. Mijn grootste angst was ook dat mensen weg zouden vallen... en dat ik het alleen zou moeten doen. Um, ja. En is dat dan ook een beetje bijvoorbeeld wat... Um, als ik dan denk aan die, die, die juf die bij je tafeltje stond... en zei, van, oh, dat gaat wel goed met je. Dat je dan eigenlijk in een ideale situatie... op dat moment zou moeten zeggen... Maar wacht even, dat voelt niet helemaal goed wat je nu tegen mij zegt. Yeah. Maar het is een theorie, hè, dit. Want dat gaat natuurlijk in de praktijk heel lastig. Maar dat je daar een beetje meer voor jezelf zou opkomen. Ja. Yeah. Dat dat het zou voorkomen. Ja, maar dat heb ik nooit gedaan. Nee. Heb je dat wel inmiddels geleerd? Ja. <laughs> ja. ja. Nou, dat is heel mooi. <laughs> dat is nog wel een ding nou, ja. om te leren. Ja, want ik heb ook gezegd, ik ben nooit boos. Maar ja, niemand is nooit boos. Nee. <laughs> en nu weet ik dat ik eigenlijk heel vaak boos ben. Of tenminste, <laughs> kijk, je hebt natuurlijk licht boos en erg boos... Um, maar ik ben best vaak geïrriteerd. En dat heb ik altijd weggestopt. Ah, dat wel. Voelde je dat dan ook niet? Nee. Ja, nee. Als, ja, dat weet ik ook nu niet maar, meer. Maar... Oh, nee, dat, kun je, dat kun je niet meer terughalen natuurlijk. Nee. Want als er dan iets gebeurde waar je boos om zou worden... uiterde het zich dan op een andere manier. Gewoon dat je dicht sloeg. En ja, nou werd. ik heb... Ik heb uh, in uh, Mijn laatste therapie was een tweedaagse... schematherapiegroep. En... Daar, van een jaar was dat en dan dus twee dagen per week. Pff, heftig. Ja, nou ja, en daar heb ik dus geleerd... Um, dat ik dus boos ben wel en dat ik dat mag uiten. En dat ik dus ook... Um, mijn depressie uh, is een soort coping, zeg maar. manier van omgaan met, uh, met emoties. Want depressief zijn of heel verdrietig zijn is voor mij makkelijker dan boos zijn. Ja. Want als je boos bent, duw je mensen weg. Of mensen weten niet... Nou ja, het zorgt voor afstand. Terwijl als je verdrietig bent, gaan mensen je troosten. Als je depressief bent, is ook moeilijk. Maar voor mij voelde dat wel veilig. Op een gegeven moment. Ja, ik snap en... heel goed wat je bedoelt. Ja. En was je dan wel ook op zoek naar... als je depressief was, naar die troost? Een beetje aandacht van mensen. Een beetje liefdevol... Ja, en hoefde volle wel. arm om je heen. Ja, nee, nou kan ik kan me ook voorstellen. Ja. Ik, ik uh, heb ook genoeg depressies meegemaakt. Soms moest ik echt helemaal niemand zien. Nee. Helemaal in mijn eentje lekker, gewoon onder de dek. Nou, niet lekker, maar gewoon ja. <laughs> onder de dekens weg verdwijnen. Nee, ik had wel echt iets van, joh, waarom helpt niemand? Ja, waarom helpt niemand mij? Terwijl ik het ook heel alleen heb gedaan. Wat het weer lastig maakt, want ik kon het er helemaal niet over praten. Maar vond je het fijn om het alleen, laat ik het dan zeggen, ik vond het dan wel fijn om het ook in mijn eentje te doen. Jij niet? Ergens wel, omdat ik mensen niet wilde kwetsen om me heen. Ja, precies. Laat mij maar alleen met mijn ellende. Komt me ja. we weer goed. Ik ga nu op liggen. ik dacht altijd, het is voor mensen... Het is veel moeilijker om iemand te zien die depressief is... dan het, het zelf hebben of zo. Want als je het zelf hebt, heb je er nog enigszins controle over. Maar als ja. je dat moet zien... Is dat heel lastig? Je kan daar vrij weinig aan doen, behalve die arm om iemand heen. Ja. ja, ja. Mensen vroegen natuurlijk ook soms wel van: hoe kan ik helpen? Ja, niet. Weet ja. je, ik, ik zou het echt niet weten, behalve inderdaad een arm of, nou ja, even. Gewoon wat liefde. zeggen. Ja. ja, maar ja. Heb je ook medicatie gekregen? Ja. Toen jullie, zijn we nog even terug naar dat van een lichte naar zwaar zwaardepressie. Ja, ging, ja. Toen, ja, toen inderdaad. Ja. ja. Ja, toen hebben ze gezegd van: joh, dat zou je wel, uh, wel kunnen helpen. Uh, als beschermingslaagje, zeg maar. Uh, Stel je daar open voor? Jawel. Ja, ik vond dat niet heel. Ik vond dat niet een heel ding of zo. Voor niet eng. Nee. Hm. Hoewel ik wel zoiets had van. Ik, kijk, ik was er natuurlijk niet blij mee. Want het is antidepressiva is niet. Uh, een heel. Uh, ja, hoe noem je dat? Een... Niet iets waar je vrolijk voor wordt als je nee, Je hebt het nodig. Nee, en ik was natuurlijk. Ook, ja, ik was 18, 19 op dat moment. Dus ja, je denkt. Ja, moet dit? Uh, weet je, een artsen die, die raden het ook niet heel erg aan op jonge leeftijd. Maar ja, als je niks anders... Uh, als het verder niet werkt. Um, of therapie nog niet voldoende is. En ik merkte ook, in therapie um, werd de depressie vaak erger. Omdat je natuurlijk... Aan je, je wil aan jezelf werken. En die depressie gaat daarvoor zitten. Dus ik had iets nodig om een beetje dat, dat scherpe randje eraf te halen. Zodat ik wel... Um, ja. aan jezelf kon weer ja ja klinkt ook heel logisch ja ging het de eerste keer meteen goed met uh, die medicatie had je meteen de goede te pakken mm, ik heb <laughs> nooit helemaal de goede denk ik gehad mm. um, ja ik had ook geen vergelijkingsmateriaal ik het, het hielp wel wat hoor ik werd uh, ik, ik nou, zoals ik zei dat dat laagje voelde ik echt dat het minder heftig was dat alles minder binnenkwam um, toen ben ik op een gegeven moment, toen ik bij een andere GGZ-instelling terechtkwam... toen hebben ze gezegd van joh, laten we toch maar een keer weer naar je medicatie kijken... want je zou er meer profijt van moeten kunnen hebben. Toen ben ik geswitcht. Nou, en uiteindelijk heb ik na twee jaar in totaal heb ik het uh, afgebouwd... omdat ik uh, uh, heel veel ziek was. Ik werkte op dat moment in de kinderopvang, weer een nieuwe opleiding. Mm. <laughs> um, Snodneuten, ja, door. Ja, en ik heb astma, dus, dus ja. um, mijn longklachten werden erger... Ik heb echt een longontsteking en alles gehad. Dat ik dacht, ja, kijk, ze zeggen eerste jaar kinderopvang, hè, daar word je ziek van. Maar bij mij was het echt wel heel erg. Echt om de maand lag ik ziek thuis. Um, dat is ook niet fijn in een herstelperiode. Nee, ja, en toen zei dus iemand tegen Jeetje. mij van... kan het niet door die medicatie komen? Toen ben ik gaan googlen. Hey, Google. <lacht> Google is your friend. Maar, um, nou ja, toen heb ik dus gevonden 0,1% uh, van de mensen... Kan, daar kunnen de longklachten die ze al hebben, dus astma uh, bijvoorbeeld, kunnen verergeren. En toen heb ik mijn psychiater opgebeld en die zei... ja, ik heb hier nog nooit van gehoord mm. in al die jaren dat ik werk. Maar ze <laughs> zei, ja, het zou kunnen, dus laten we het maar proberen. Kijk, eigenlijk zegt Stukje, je moet van je klachten af zijn. Depressieve klachten wil je kunnen afbouwen. Ja. Dat was bij mij echt niet het geval, dus het was wel spannend. Um, maar doordat ik het zelf echt heel graag wilde, is het gelukt, denk ik... En dat, ja, op een gegeven moment had ik echt zoiets van, ja, stop er maar gewoon mee, klaar. Ja. Ja. Ik vraag me af, heb je ook iets gehad aan, uh, je zei ben je nog steeds religieus of was je dat toen ja. ook? Heb je daar iets aan gehad? Aan ja. het geloof? Ja. Ja? Ja, zeker, ja. Um, ik, ik, in de therapie waar ik zat, dat was ook vanuit uh, christelijke, uh, ja, hoe noem je dat? Overtuiging, grondslag. ja. ja. ja. Dus um, nou, niet iedereen was daar gelovig in die groep, maar het, we hebben het daar ook wel regelmatig over gehad. van Hoe zie je dat dan? Um, en heel veel mensen vertelden dan, ja, ik ben zo boos, want ik snap niet waarom ik deze, deze klachten heb. En um, waarom God dat dan toelaat als die er zou zijn en um, nou, dat soort dingen. En ik heb het juist een beetje andersom of zo. Dat ik, ik was er nooit zo heel erg mee bezig. Weet je, het is geloof van je ouders en ja, mm -hmm. je gaat mee naar de kerk, maar... Ja, hoe leuk vind je dat als je 16, 17 bent? Ja. Um, en uh, ja, toen ik depressief werd. Uh, mensen uit de kerk hebben mij heel goed geholpen. Ik had echt wel een paar vertrouwenspersonen in de kerk. die, die met mij. Uh, waarbij ik wel open kon zijn. Um, ja, en, en. doordat ik er door hun steeds op gewezen werd. En, en dat ze voor me gingen bidden ook. had ik wel echt het gevoel van. ja, God is erbij of zo. En. Ik heb me echt heel eenzaam gevoeld. Ik ben ook echt wel heel boos geweest op God. Um, maar ik heb dat naar hem uitgesproken. In plaats van dat ik dacht... joh, zoek het uit. Ik doe niks meer. Heb ik gewoon letterlijk gezegd... God, hallo, wat gebeurt hier? Want ik weet het echt niet meer. Maar dat is wel een beetje confronterend, hè, toch? Dat is een beetje waar je eigenlijk moeite mee had. Als ik het ja. zo, uh... ja. En Dat doe je het naar God wel. Ja. Dat is wel maar om de een of andere reden... voelde dat dus toch veilig genoeg om dat te kunnen doen. Dat ik wist... God gaat niet weg. Die kan dit, die kan dit hebben. Weet ja, je wel? Die, die kan raakt hij hebben. niet van die paniek. Nee. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Kijk, als ik, als, ik, als ik een mens bijvoorbeeld uitscheld of, of boos op iemand word, dan weet je natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. En bij God had ik zoiets van... Ja. Ik snap dat wel. Ja. ja dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Dus dat heeft je wel ook ge geholpen dan eigenlijk. Ja, dat, ja, eigenlijk wel lijkt me dan. Ja. Ja, ik kan niet zeggen, door God ben ik helemaal genezen of zo. <laughs> zo zie ik dat niet. Maar ik geloof, ik geloof ook echt wel dat God dit soort dingen gebruikt... om er uh, iets mooiers uit te laten groeien of zo. Zo voel ik dat echt. Ja, voel je ook dat je sterker bent yeah. geworden? Ja. Ik had dit echt wel moet, nou ja, moeten meemaken, dit, ja... Dat geloof ik wel. Liever niet, natuurlijk. Nee, ik denk ook wel dat het op een andere manier had gekund. <laughs> <Ja>. Maar <laughs> volgende keer graag nee. <laughs> <Ja. laughs> ik heb deze nu wel gehad. Ja. Deze ellende. Ja. Nou, er is zo'n liedje en dat heet uh, Verborgen Zegen. En dat gaat er dus over dat juist de dingen die, die zo pijnlijk zijn... en die je zo, uh, zoveel moeite kosten, slapeloze nachten, et cetera... dat juist God daardoorheen kan werken. En dat het juist soms nodig is om jou erop te wijzen dat, dat hij dus bestaat of zo. En heel veel mensen zien dat anders, maar ik zie dat echt wel zo. Ja, dat je het negatieve nodig hebt om het positieve te kunnen ja. zien. Ja. Ja, een beetje yin-yang principe. Ja, en het was een beetje een harde manier om dit te leren, denk ik, ja, zo'n depressie. Maar goed, ja, dat is soms dan, ja... Hoe diep was jouw diepste depressie eigenlijk? Zit ik me nu net achter. te vragen. Heb je wel eens gedacht aan, waar ook natuurlijk een hoop mensen aan hebben gedacht? En ik ook, destijds. <laughs> om er een eind aan te maken. Ja, zeker. Ja. Ben je zo ver geweest? Ja, nooit poging gedaan hoor, maar ja. En heb je, daar, heb je het daar ook over gehad met God? Ja. Ja. Ja, want dat was dat moment dat ik boos was. Want dat was uh, toen ik begon aan mijn nieuwe studie. Ik was gestopt met de PABO. Um, en ik heb toen twee tussenjaren weer gehad, geloof ik, om aan mezelf te werken. Um, totdat ik uiteindelijk besloot, ja, maar er moet wel een diploma komen, ook... Hm. Dus toen ben ik uh, naar het mbo gegaan, uh, deeltijdopleiding. Dus heb ik in, uh, Het was een opleiding van een jaar, pedagogisch medewerker gespecialiseerd. Um, ik heb er wat langer over gedaan, maar toen ik begon daarmee in september. En dat was ook een moment dat mijn ouders naar Amerika gingen. Mijn zus uh, was geëmigreerd. En um, mijn, mijn uh, stage, ik had dan drie dagen per week stage geloof ik... en dan één avond school. En precies in de eerste week dat school en stage zouden beginnen gingen mijn ouders naar Amerika drie weken. <laughs> ja, geen goede, timing. Geen timing nee. nee, nee. En ik had bij de Pabo had ik echt een vreselijk stage gehad, wat mij echt wel heel, uh, ja, heel onzeker heeft gemaakt. Dus überhaupt stage gaan lopen was voor mij echt een enorme drempel. Dus. Um, Dat moest je nog eens alleen doen. Ja, en ik was alleen thuis, wat ik ook heel spannend vond. Want ja, ik kon niet op mezelf vertrouwen. Um, voor mijn gevoel. Dus ja, dat. En ik had wel dingen geregeld, hoor. Een vriendin zou komen met haar moeder en komt bij mijn zus terecht. Die uh, wonen in de buurt. Maar ja, je hebt toch. Ik voelde toch die spanning. En uh, dat snap ik heel goed. Yeah. <laughs> ja, ja. Eigenlijk eng. in de eerste week ging het mis. Toen uh, was ik zo somber en uh, paniek en ik, ja. De stage was prima, maar ik had echt zoiets van: ja, maar hoe moet ik hier ooit doorheen komen als ik nog depressief ben? En ja, weet je, je hebt toch een soort van: ja, niet de verantwoordelijkheid, want je bent stagiair, maar je staat wel met een groep kinderen. Ja. Um, en ik had echt het idee dat ik dat niet kon. Ik dacht echt, ja, dit, uh, dit gaat niet goed komen. Dus um, toen ben ik, toen heb ik hulp ingeschakeld van mijn psycholoog, die ik op dat moment had. Uh, heb ik gezegd van: ja, ik weet het gewoon niet. Um, help. En toen, uh, toen zij zei van, oké, okay, je kan de volgende dag terecht bij een psychiater. Die, die zat in Utrecht. Dus dat was voor mij een stukje, een stukje reis met de trein. Dus ik ben daarheen gegaan. Ik heb me ziek gemeld op stage. Of ja, um, om daarheen te kunnen gaan. En uh, ik had eigenlijk die week ook gelijk een studiedag waar ik bij zou zijn. <laughs> Helemaal <laughs> erg. Voor mij was dat. Um, ja, en ik voelde heel erg de druk van ik moet het wel goed doen, want dit is een eerste indruk. En ja, ja. ja zo'n stage die gaat jou beoordelen. En dit, Ik zou mijn hele opleiding bij die stage zijn en voelde toch wel een soort van ik ben afhankelijk van hun. Ja, dat begint dan meteen zo. Dat is natuurlijk ook, de voelt ja. niet goed. Nee, nee dus um, ik vond het ook heel erg om een ziekte te melden, hoor. want ik meld me alleen ziek als ik echt ziek ben. Tenminste, zo ben ik opgevoed. Oké, okay, je hebt koorts. Als je geen koorts hebt, dan blijf thuis. Kan je blijven staan op je benen? Ja, nou, ja. Dan ga je <laughs> nou dat. <laughs> um, dus uh, ja, ik vond het heel erg om een ziekte. Ik heb ook gelogen over uh, ja, waar ik last van had. Ze dus wisten wel dat ik depressief was trouwens. hoor. Ik had gelijk bij mijn, uh, mijn kennismakingsgesprek gezegd... Van, joh, dit is het met mij me aan de hand. Wat goed. Ja. Dat is knap om te doen. Ja, maar ik voelde heel erg van... ik moet mezelf ergens kunnen zijn. Kijk, niet dat ik depressief op mijn stage ga hangen, maar... Ja, weet je, mocht er iets zijn... het ja, is wel anders dat ze het weten. Ja. ja. En als zij bijvoorbeeld al zeggen... nee, dat willen wij niet aangaan... dan weet ik dat liever van tevoren... dan ja. dat zij er achteraf achterkomen dat ik depressief was. En ja. Heel verstandig. Ja. Um, maar goed, waar was ik? <laughs> Even denken. Ja, ik ging dus die week die naar week. de psychiater. Ja, ja. in Utrecht. En, um, en ik had echt de hoop van, zij gaat mij helpen. Want ik weet het niet meer. Ik moet thuis, alleen thuis zijn. En ja, zij gaat nu uh, iets fixen voor mij. Dat was echt mijn hoop. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. nee. Nee, want ja, weet Was je, ik, ik kwam daar en dan vraag ze hoe ernstig het is. Ja, en, en ja, zolang, ze, zolang je niet uh, letterlijk uh, jezelf iets aan gaat doen, stuur je ze gewoon weer weg. Ja. En um, ja, ik stond denk ik met tien minuten weer buiten. En ik had echt, ik raakte volledig in paniek, want ik dacht, hoe moet ik nou naar huis? Hoe moet ik deze week door? Weet je wel, een psycholoog kon niks doen, een psychiater kon niks doen, maar wie dan wel? En ik wist het gewoon echt niet meer. Dus toen, uh, toen heb ik echt heel lang in de steegje gezeten in Utrecht. Uh, alleen maar gehuild. Ik dacht echt, ik kan, ik kan niet in de trein. Ik kan niet zo naar huis. Ik weet het gewoon echt niet meer. En uh, na, toen heb ik uiteindelijk dat dus tegen God gezegd. van, Ja, maar hallo. Uh, en nu? Want ja, ik... <laughs> ik kan het niet alleen. Doen? Er is geen psychiater die me helpt. Nee. Wat nu? Nee, inderdaad. Dus ja... Ja, dat... <laughs> En kreeg je, het is een beetje raar om te zeggen misschien... maar kreeg je toen iets ook terug? Kreeg je een, een antwoord of nee. een gevoel of iets nee. terug? Nee, ik blijf stil. Dat is frustrerend. Ja, ja dat is heel pijnlijk. Want je, je denkt, dit is het moment om te laten zien dat... Ja, <laughs> dat als je ik er je, echt je ooit bent. nodig ja. heb, nu dan, alsjeblieft. Ja, en, en dan toen denk ik, dacht oh, het zou toch zo'n mooi wonder zijn als er nu iets zou gebeuren. En dat iedereen dan denkt, ja, zie je, het is echt waar dat er God bestaat. Ja, de en... zon breekt door, door de, letterlijk door de wolken. Ja, en het maar nee, dat gebeurde maar... niet, nee. Mm. Nee, dus uh, uiteindelijk ben ik, naar, ben ik wel rustiger geworden, ben ik naar huis gegaan. Um, dus ja, wat dat betreft, er is niks... Maar uiteindelijk werd je rustiger, gewoon door tijd en de tranen te laten lopen. Of, ja, of dat deed dat ik. gesprek toch nog wel iets? Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Mm. Achteraf denk ik, kijk, hij was er wel, want ik ben thuisgekomen. En um, ja, ik werd toch rustiger ergens. Maar um, dat kan ook gewoon zijn, doordat ik op een gegeven moment dacht... ja, hallo, je moet hier gewoon een keer weg. Ja. Ja. <laughs> Straks wordt het donker. Je, je moet gewoon naar huis. Dus um, misschien had ik ook nog wel iemand gebeld heb op dat moment. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat die zei van, joh, je gaat nu gewoon de trein in... Uh, meer opties zijn er niet. Nee, dat steegje um, is in ieder geval niet de plek waar je moet uh, uh, nee. blijven zitten. Dus uh, nee, dat is uiteindelijk wel gelukt, ja. Maar je bent bij die psychiater dan? Of was het de psycholoog of psychiater die je Dit toen zei? was bleef. een psychiater in Utrecht, ja. ja. Ja. Die, was je daar dan ook niet... Ik snap dat je. Ja, ik kan me heel goed voorstellen hoe zo'n gesprek gaat. Want je eh, wil natuurlijk heel graag geholpen worden. Ja. En als iemand dan zegt, ja, ja kan ik ook niet zoveel van doen. En laat je, je ook misschien weer een beetje makkelijk wegsturen? Of kon je wel voor jezelf opkomen op zo'n moment? Nee, achteraf had ik gewoon echt wel weer naar binnen moeten gaan. Ja, dat echt. Dat betreur ik. Want eigenlijk was ik. ben je het helemaal eigenlijk... belaasd. Ik, ik heb jouw hulp nodig. Ja, maar eigenlijk was ik dus boos. Ja, precies. Maar dat had dat dat ik niet. Nee. Dus ik ging depressief en verdrietig in een steegje zitten. Ja, terwijl je eigenlijk gewoon heel boos had moeten worden op die ja, psychiater. Ja, en dat weet ik nu. Maar ja, toen niet. Dus um, ja, dat heb ik niet gedaan. Ja. Nou ja, aldoende leert men. Hè? Ja, Zichtte. zeker waar, ja. Uh, toen, ben, toen ben je naar huis gegaan... Is ja, er, en toen werd het toen wat lichter, want je komt dan nee, thuis en je nee. eentje. Nee, en ik, ik ben een dag later zat ik bij de crisisdienst uiteindelijk, omdat oh, ik gewoon okay. echt ja, het bleef gewoon en ik kon echt niet naar stage, Ik heb me weer ziek gemeld, um, dus mijn zus is met mij meegegaan, want er moest iemand mee en mijn ouders waren er niet. Ja. <laughs> heb je wel gebeld trouwens, ja dus? Nee, ook niet. Nee, maar dus ik was helemaal heel niet wat bewust. aan de hand. Was. Nou, jawel, mijn moeder ja. ging mij appen van hoe oh, gaat het en die had echt wel wat door. Maar we hadden eigenlijk heel bewust afgesproken... als er wat is, dan bel ik mijn zus. En um, we hebben zo min mogelijk contact met papa en mama... want uh, zij zitten aan Amerika. Ja, we willen niet... Weet je, zij kunnen op kunnen dit moment doen. helemaal niks. Ze gaan echt niet terugvliegen. en Dat hoeft ook niet. Nee. Dus laat ze gewoon, weet je, hun... Dat uh, was niet op dat moment. Maar laat ze daar lekker genieten. En... Um, ja. ja. Nee, het heeft geen zin om, ze, om dat te delen en ze ook nee, heel rot ik denk, ik te geven Nee, ik weet ook daar. niet of ze uiteindelijk... of mijn zus wel iets verteld heeft hoor, dat we daar zijn geweest. En misschien ook wel, maar um, nee, ik heb ze expres niet gebeld en zo. En uh, ik vond het ook heel moeilijk hoor, wel om dan eerlijk te zijn. Ja. Um, ik vond het wel erg dat mijn zus uh, uit haar werk moest komen om mee te gaan. Maar um, ja, dat... Maar je zus was er wel dus? Die ja, heb je gebeld? Ja, die ging mee. Hm. Ja. En dan kom je bij de crisisdienst... Ook weer zo'n leuk nieuw hoofdstuk. Ja, feest. Nou, dat, dat, dat was de tweede keer hoor dat ik daar was. Uh, maar ja, ik had, ik had er ook niet heel veel verwachtingen van. Want ik dacht, ja, weet je, ook daar kunnen ze niet heel veel doen. Nee. Weet je, ze we kijken het naar, ze luisteren naar je. En ze zeggen dat ze het heel erg vinden. En t, ja, maar zolang jij gewoon in hun ogen nog veilig bent, ga je naar huis. Um, en zij zeiden op dat moment ook van ja, wij willen jou beschermen voor, voor het trauma van een opname, een crisisopname. Um, ja, wat ik toen niet begreep, maar waar ik me nu wel iets ja. bij kan voorstellen, ja. <laughs> dat dat niet uh, geen feest is. Dus na nou, achteraf ben ik naar huis gegaan ben ik bij mijn zus gaan slapen um, en was dat ook goed. Um. Had, je, had je ook hoop? Want ik, ik bedoel, in het begin van die week niet natuurlijk. Dan voel je je hartstikke rot. En dan denk je, ja. nou, ik moet nu geholpen worden. Dan ga je naar zo'n psychiater, dan denk je, ik eh, ga je even vanuit, voel je een ja. beetje hoop? denk je, nou, ja. ja, kom, ja. we gaan er iets aan Zeker, doen. ja. zit je vervolgens in een steegje, is al die hoop weer verdwenen. Ja. Dan ga je naar de crisisdienst, denk je, nou, hoop. Dus wel, misschien kunnen we er iets aan doen. Ja. En dat blijkt dan nee. ook minder <laughs> niet zo te zijn. Dat zijn allemaal wel klap op klap op klap. Uh, en dat op een redelijk korte termijn dan ook niet ja. zo'n week. Ja, en het was natuurlijk het begin van mijn stage en van mijn studie. Ook dat nog eens, ja. Dus mijn psycholoog zei tegen mij, ja meid, uh, stop er maar mee, want dit gaat hem niet worden. En het enige wat ik dacht was, ja maar niet weer. Ik ga toch niet weer stoppen met mijn studie, want ik heb faalangst. Dus ik dacht, ja, hoe falend is dat? Ja. Als je gewoon na een week... Ik ben nog niet eens op die stage geweest. Heb ik weer... Of, nou, ik was er wel geweest. Maar heb je weer een negatieve ervaring. Want je gaat weer zomaar weg. Ja. En ik dacht... Ja, dit ga ik niet doen. <laughs> want ik voelde echt... van dit, dit is gewoon iets wat ik echt nu af wil maken. Want ik blijf dit probleem houden. Want ik vind het gewoon ontzettend eng... Om zoiets nieuws te starten. Dus als en, ik nu stop... Moet ik dat straks weer opnieuw doen? Ja, ja dus toen Want zij zei eigenlijk, van je, je zou twee dagen per week of drie dagen, vier dagen per week therapie moeten uh, doen. Op die persoonlijkheidsproblematiek. Uh, en toen dacht ik, ja, maar dan kan ik dus mijn opleiding niet doen. Dus dat gaan we niet doen. Dus toen heb ik heel bewust gekozen om die opleiding af te maken. Um, wel, dat is wel een beetje eigenwijs. Uh, ja, dat, <laughs> dat is heel eigenwijs. <laughs> ja. Ja, dat vond zij ook. Zij ja, vond het uh, dat heel ik onverstandig. Ik maar... <laughs> ja, nee, achteraf... toen ik bij haar wegging... Uh, en het, het, het traject bij haar afronde... toen zei ze ook van... je hebt daar wel goed aan gedaan. Ondanks dat wij dachten dat het niet verstandig was. Um, Bizar is dat toch eigenlijk? Ja. Yeah. Als je daar naar geluisterd had. was, ja, dat was dat het was niet heel positief geweest, nee. geweest, denk ik. Het feit dat je daar toch hebt doorgezet... is denk ik juist wel heel fijn geweest. Ja. Ook voor jouzelf Ja, zeker. En ging dat ook wel gewoon goed dat jaar? Met ups en downs. Ja. Ik, heb, um, ik merkte zeg maar tijdens de Pabo dat ik niet de Pabo nog een keer ging doen. Omdat het ook steeds slechter ging. Dacht ik ja, ik kan na de zomer sowieso niet meer starten met deze studie. Dat is gewoon niet verstandig. Um, ik was al gestopt met mijn stage. En ik had een nieuwe stageplek geregeld waar ik eigenlijk niks hoefde te doen. Als in, het was bij iemand die ik kende die werkte in het onderwijs. En ik mocht met haar gewoon meelopen. En ik mocht zijn in de klas. Um, en ik was echt aan het helpen, hoor. Ik, nakijken, alles. Want je bent natuurlijk altijd handen nodig in het onderwijs. dus. Zeker. Um, maar ik was... Um, ik hoefde geen opdrachten te doen. Ik hoefde niet te presteren. En dat haalde voor mij zoveel druk weg... dat ik echt kon gaan genieten van hoe leuk kinderen zijn. En... Um, dat ik ook merkte van, dit is wel mijn doelgroep. Wat ik nooit had verwacht. Maar waar, ja, waarvan ik wel dacht, dit moet ik dus blijven doen. Want dit doet heel veel goed voor mijn mentale gezondheid. Ja. En wat was dat dan? Is dat omdat je je focus dan kan liggen op, dat, op die mooie kinderen? Die, ja, uh, die onschuldige, Ja, ja nou ja, kindjes? voelen dat je nuttig bent. Um, ik krijg heel veel waardering. Want het is natuurlijk hartstikke fijn als iemand dingen voor je nakijkt en... Uh, ja, een ja. paar handen, extra paar ogen in zo'n klas. Er zaten natuurlijk ook allemaal kinderen met extra zorg in die klas. Um, dus ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke... Ik voelde me echt heel belangrijk daar. Ondanks dat ik niet... Ik voelde niet de druk om te moeten presteren. En dat was heel fijn. Ja, en kinderen, weet je, ze zijn eerlijk... maar ze geven ook zoveel liefde en zoveel ja. vrolijkheid. Gewoon niet te veel nadenken. Gewoon doen en uh, plezier maken... Dat soort dingen. En zorgde dat ervoor dat je dan eigenlijk een beetje... je eigen problemen kon vergeten? Ja. Ja, voor kinderen is alles heel simpel, hè? Ergens. Ja. Dus ik weet ook nog een moment dat ik tijdens... mijn, nou ja, die stage dan naar een psycholoog ben gegaan. Toen kwam ik wat later en toen zei zo'n kind... waar ben je dan geweest? Ik zeg, ja, bij de dokter. Welke dokter? Of waarvoor? Ik zeg, ja, bij een psycholoog. Oh ja, dat is een, ik kende wel een dermatoloog, zei dan een, weet je, Maar zo, zo denken zij. Van, oh ja, ja, dit, ja, Dus ik zei, ja, een dermatoloog is voor je huid of zo. Ik weet niet precies. Ja, ja. ja en een psycholoog is voor je, voor je hoofd. Als je daar last van hebt. Ja, en dat was voor hun heel geaccepteerd, logisch. Ja, en, en vervolgens tuurlijk. krijg je weer een knuffel en gaan ze spelen. En er is niemand die het gek vindt. Nee, of eng. I nee. Is het is gewoon, oh, jij hebt je hoofd, nou, ja, ja. ik ken iemand die heeft er met zijn uit dat is allemaal wat. Nou ja, dat, ja. en dat, uh, dat vond ik heel mooi. Dus ik ben ook in het, het jaar dat ik daarna had, dat ik niet ben gaan studeren, heb ik daar vrijwilligerswerk gedaan op die school, nog steeds in, uh, in groep 4. Omdat ik het gewoon zo uh, belangrijk vond om wel, uh, ik wilde voorkomen dat ik in mijn bed ging liggen en ja. uh, er niet meer uitkwam dus ik dacht ik moet een structuur in mijn week hebben met nou ik weet niet hoeveel dagen het waren, drie denk ik of zo waarin ik dus op school ben en weet je als ik een keer slecht had geslapen dan appte ik en dan zei ik joh ik kom om tien uur in plaats van om acht uur want ik red het niet en dat was helemaal prima en dat was voor mij echt heel dat is fijn dat was heel fijn dat was echt ja. heel fijn ja dat is een goede plek om te herstellen ja als ik het zo hoor ja ja ja dus toen ik die stage ging doen bij uh, voor mijn nieuwe opleiding zeg maar op, dat was op een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf Um, ik had al wel ervaring... ook meer opgedaan met kinderen. Dus dat was heel fijn. Um, en ja... ik moest wel opdrachten doen, maar... het, het, het was minder... minder stressvol dan het hbo. En um, de examen... stelde ik heel erg uit. Want dan wordt er, kijkt er natuurlijk iemand echt mee. En die... ja, ja. Maar op een gegeven moment... merkte ik op mijn stage gewoon in het, in het doen en laten... merkte ik dat ze best wel tevreden... met mij waren. En... Uh, Um, dat gaf vertrouwen. Ja, dat dacht ik. Het geeft je zelfvertrouwen natuurlijk ook. Ja. Van, ja. Ja. En in dat hele jaar heb je dus een beetje ups en downs gehad. Als je dan bijvoorbeeld zo'n leuke dag gehad had, moest je dan weer somber naar huis? Of, heb het dat een beetje door nog dat gevoel? Nee, je, dat hebt wel door. Ja. Nou, dat is wel ja. fijn. Hè? Niet dat als je thuis komt, dat je weer nee. denkt, ik oh, ben nu weer helemaal alleen in de Klap weer helemaal in elkaar. Ja, maar nou, s'avonds was dat dan wel soms, hoor. Dat, dat je dan in je bed ligt en dat het dan alles weer komt. Maar um, ja, vanaf toen is het wel, uh, wel langzaam beter gegaan, denk ik. Is dat dan ook, de, zeg maar, ja, het is, niet, het is geen therapie... maar is dat dan ook een beetje de beste therapie die je hebt gevolgd, eigenlijk? <laughs> ja, nou, in samenwerking wel met de laatste therapie, hoor, die ik heb gevolgd. Uh, dat was nog wel nodig. Um, want ik zeg het een beetje gekscherend... maar ik kan me echt voorstellen dat werken met kinderen... omdat het namelijk op zo'n ander niveau afspeelt... dan de problemen in jouw hoofd zich afspelen... Ja, dat dat, ja, dat, dat bent, ook een beetje therapeutisch werkt. Je bent ook een keer niet de cliënt, maar gewoon de juf. Ja. En uh, ook al was ik stagiaire, weet je... je die kinderen zien echt dat verschil niet. Nee. nee. <laughs> um, <laughs> kijk, op school sta je nog voor de klas of niet... maar op een BSO ben je er gewoon of niet... Ja. Um, ja, en vooral lekker met, met ze spelen, kletsen, dat soort dingen. Dat was voor mij echt wel heel, uh, heel therapeutisch. Ja. ja, maar dat ja. zeg je, ja, maar dat klinkt een beetje grappig misschien. Maar dat is, ik, ik kan me daar heel goed voorstellen. Ja. Het is een beetje creatief ook. Je bent creatief bezig. Voor op zijn ja. bezaal natuurlijk. Ja. Uh, ze moeten het naar hun zin hebben. Dus daar moet je ook een beetje rust ja. voor doen om een leuke sfeer neer te zitten. Nou, ik zeg wel, het is een beetje gek van, uh, van kinderen zijn de beste antidepressiva. Ja, Want dat, dat, dat, dat is dat in is mijn ook. ogen echt zo. Ja, Kijk, en als je niet van kinderen houdt... dan kan ik me voorstellen ja. dat het... Kan het misschien... ook op je zenuwen ja. werken? Kan het ook depressies veroorzaken misschien wel? Maar... Misschien wel, maar ja. ja... Nee, voor mij was dat echt wel... Uh... Ja. ja, dat is uh, geld voor mij ook. Uh, toen mijn dochter geboren werd... ging er ook een wereld voor me open wat dat betreft. Dat is, uh... Nou ja, ik ben dan nu tante van vier kleintjes. En ja, dat is zo'n... Dat is ook nog weer anders dan kinderen op een BSO. Want het is natuurlijk familie. Ja. En dat... Maar je voelt daar al zo'n liefde voor... En überhaupt dat voelen, dat was voor mij echt bizar. Want ja, ja als je depressief bent, voel je, je natuurlijk niet nee, heel veel. Je je niet, zelf, nou, niet, niet die liefde in ieder geval. Nee, en, uh, nee. dus dat is echt wel heel, uh, heel bijzonder, ja. Ja. ja. ja, dat was mooi. En de, de, de laatste therapie, zei je, die heeft je wel echt ge, uh, ook, ja. Ook, ook, ja, ook, ook geholpen. Ja, ook geholpen. Ja, ja, alles bij elkaar, denk ik, hoor. Precies. maar het combinatie. Uh, nou ja, toen ik dus uh, bij de crisisdienst was en zo... toen zeiden ze tegen mij van... ja, je zou eigenlijk een deeltijdtherapie moeten volgen... van, uh, van nou, een paar dagen per week. Uh, ik ben ooit zes weken ook opgenomen geweest. Dat was ook een goede therapie. Maar toen was ik echt nog depressief. Dus dat is toch anders. Uh, en nu ging het eigenlijk na mijn opleiding best wel goed. Ik werkte op mijn stageplek. Ik had een baan gekregen. Um, ja, en ik was, dat ging eigenlijk gewoon prima. Um, maar toch merkte ik wel, um, ik zou mijn therapie afronden, die vorige therapie bij, uh, mm -hmm. bij een psycholoog. En um, precies op het moment dat dat zou gebeuren, kwam de coronacrisis. Oh. En um, hadden we dus besloten van, joh, we stellen het nog even uit, ons afscheid, want het was ook allemaal online. En um, ik had echt zoiets van, ik had net een baan gekregen vlak voor de coronacrisis. Dus dat was een, geluk mijn ongeluk ergens. Maar ja, uh, kinderopvang moest dicht. Ja. Uh, alleen voor uh, uh, kinderen van uh, ouders met een cruciaal beroep. Ja. Maar ja, dat was op ons BSO Op dat moment één kind ongeveer. <laughs> dus ja, ik werd wel ingeroosterd. Maar ja, dan zat je in de middag met één kind. Ja. Ja. Uh, ja. <laughs> ja nee. dat, dat is dan weer niet zo Het heel zinnebaard was je heel een kind, maar. <laughs> dit, ja, nee. Je, je wordt niet echt afgeleid. Of, nee. nee, ik was echt wel een beetje. Ik moest ook minder werken, thuiswerken, dat soort dingen. Gewoon activiteit voorbereiden en zo. Ik werd daar gewoon niet echt gelukkig van. Toen dacht ik, oh jeetje, maar als mijn werk dus wegvalt, dan... Wat dan, weet je wel? En het, gewoon dat het nog heel onstabiel is, dat voelde ik heel erg. Um, dus toen ben ik... Uh, heb ik Nou ja, ik heb toen wel die therapie uiteindelijk afgerond. Um, maar binnen een paar weken zat ik bij de huisarts en zei ik van... Ja, sorry, maar ik, ik weet het gewoon niet. Ik dacht, ik kan het wel zonder therapie, maar ik, nee, ik heb echt hulp nodig. Dus toen uh, ben ik teruggegaan naar... Uh, of Toen was ik bij de praktijkondersteuner, denk ik, ondertussen um, Zij was vaak mijn persoon tussen twee therapieën door... waar ik even terecht kan. Dus ik kende haar. Um, en um, zij zei van... joh, ga terug naar je psycholoog. Weet je, vraag, mail haar gewoon vragengesprek gesprek aan. En ik dacht, oh, dat is echt zo gênant. <laughs> dat je ja, maar dat je dan zegt... Ja, ik, ja, snap ik het. ben klaar. Ik ga weg. Dag. Ja, bedankt en dat voor, je voor al je hulp. Dat je na ik een kan paar het weer alleen. Ja, en ja. dan dus na een paar weken zegt... Uh, sorry, het lukt niet. <laughs> dat is echt heel erg. Dus ik vond dat heel erg. Ja, dat voelt heel vervelend. Ja. ja, absoluut. En ik zei ook, ja, je vindt het vast heel raar... dat ik jou nu weer mail. Dus toen zei ze, nee hoor, dat gebeurt zo vaak. Ja. En toen dacht ik, oh, die heeft mij gewoon uitgezwaaid. En dus gedacht van, ja, nou, ik zie je over straks. een paar weken weer. Ja. Ja. <laughs> maar ja. Um, nou, en zij zei toen van... joh, ik zou toch nog steeds... die deeltijdbehandeling aanraden. Omdat ik denk dat het jou echt wel kan helpen. Um, ja... En waarom om dacht om je dat dan precies? Om, omdat dat dan vrij intensief omdat, is? En ja, dan, ja, en omdat mijn depressie steeds terug bleef komen. Of die somber niet zo heftig, maar wel die som, somberheid. Elke keer kwam dat weer terug. En ze zei, ja, zolang jij die persoonlijkheidsproblemen, die ik nog niet echt intensief heb aangepakt, um, zul je daar last van blijven houden. En dat voelde ik ook echt zo. Um, dus toen ben ik naar mijn leidinggevende gegaan op werk. Toen heb ik gezegd, ik moet minder gaan werken. Dat vond ik heel erg. Want ik was zo lekker bezig ja. en iedereen denkt, oh, het gaat goed. En, uh, en om dan weer te moeten needlaag. zeggen, ja, ik ga weer een jaar lang, gewoon twee dagen per week, ga ik therapie doen. Ja. ja. Klinkt ook heel heftig. Ja, dat klinkt ook heel heftig. <laughs> ja. Ja. En uh, ik vond het ook heel erg, wel, dat het moest... Um, ja, en ook vooral richting je werk kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat het dan echt als een nederlaag voelt. Je bent ja. lekker bezig. Dan moet ik weer zeggen dat het niet lukt. Ja, nou, en ik ben heel blij hoor. Want mijn werkgever heeft echt altijd gezegd van... joh, prima, ga dat lekker doen. We regelen het wel. Um, hoe lang hebben we de tijd om vervanging te regelen, zeg maar? Ja, ja, ja. Um, dus ik had me er ook op ingesteld. In de zomer zou ik gaan starten met die therapie. Um, en toen kreeg ik in februari een telefoontje kun je maandag op gesprek komen. We hebben volgende week plek in de groep, want er is iemand weggevallen. Nou, en toen raakte ik in paniek, want toen dacht ik, huh? <laughs> ben u? Ik ben zo lekker aan het werk en alles gaat goed. En... Maar ik wilde dit nog helemaal niet nu. En dat was eigenlijk voor het eerst, nou, nou niet helemaal, maar wel, ja, wel een beetje, dat ik voor mezelf ben opgekomen. En dat ik tegen die vrouw heb gezegd, waar ik toen het gesprek mee had, ik heb wel het gesprek even afgewacht, we hadden een afspraak gepland uh, voor een paar dagen later. Dat ik tegen haar zei, joh, ik ben nog nooit zo van slag geweest als sinds ik dat telefoontje heb gekregen. Ik zeg, ik ga het nog helemaal niet doen. Doe maar iemand anders eerst. Haal, weet je, Schuif mij maar op op die wachtlijst. Er zit vast iemand thuis te wachten die echt niet kan wachten. Laat die maar eerst gaan. Dan ga ik wel in de zomer of wanneer er plek is. En dat was ook voor het eerst dat ik merkte dat iemand daar eigenlijk heel positief op reageerde. Dat ze zei: oké, okay, is goed. Dag. En toen dacht je, hey, dit kan ik vaker. En toen doen. dacht ik, oh, <laughs> dat ging makkelijk. Want ik dacht, nou gaat ze zeggen, ja, jij weigert deze therapie. Precies, en ja. want ja, ik was al vaker gestopt met een therapie, omdat ik. Uh, bedacht had dat iets anders beter zou werken. Ja, dus tuurlijk. op een gegeven moment sta je een beetje bekend als je bent te eigenwijs of precies. Ja, je moet wel iets afmaken. Ja. wat ik ook begrijp. En het is daar ook heel logisch dat als je dan opeens gebeld wordt voor zoiets dat je dan zegt, oh, nee, dat gaat me een beetje te snel. Dat dus ook voer ja. voor een psycholoog om te zeggen, nou, misschien is het dan juist wel goed dat je nu zo snel ja, ja, want je bent dat vermijden. Precies, je hebt vermijden precies, de precies. Ja, God, <laughs> hoe kan dat toch? Ja, dus. Um, maar dan reageerde ze dus wel positief op. Ze reageerde positief, ja ja Toen ben ik uiteindelijk in juli gestart, juli 2021. En uh, ja, dat was uh, intensief. <laughs> ja Maar ik wil nog even terug naar het gevoel dat je dan... Wat dat is, je zegt het is bijna voor het eerst, hè? niet ja. het helemaal, maar voor het eerst dat je echt zo ja. voor jezelf opkwam. En is dat aan, gebeurt dat dan alleen maar omdat je het nu zo belangrijk vond om te zeggen... Ja, maar luister, dit is echt niet oké okay voor mij om dit nu te gaan doen. Ik vond het gewoon echt niet oké okay dat het zo goed met mij ging. En op het moment dat zij bellen en zeggen... er is plek en ook de manier waarop het gebracht werd... van je moet zo snel mogelijk komen, want... weet je want anders hebben zij een gat in de groep en dat kost hun geld. weet Zo'n zo gevoel had ik echt ja. niet gekeken vanuit mijn belang. Ja. Terwijl ik had gezegd, ik werk... dus mijn werk wil in alle opzichten rekening houden met deze therapie... maar we hebben tijd nodig om vervanging te regelen. En ik had tegen mijn werk gezegd, rond de zomer ongeveer... Uh, zo lang hebben jullie de tijd... Ja, dan kan je niet ineens in februari zeggen... hey, volgende week uh, ga nee. je ineens twee dagen minder werken. Nou ja, je zou het wel kunnen doen. Ja. Als je alleen maar denkt aan... Uh, nou, ik moet dat zo snel mogelijk die therapie gaan doen. Want het ja. is heel goed voor mij. Maar je had ook nog wel oog voor je werkgever. Ja. Dat is nou... Maar... Ja, en ik, ik had ik... ook het gevoel dat mijn werk heel goed voor mij was. Dus ja. ja, ik dacht, zij willen ook met mij meewerken. Dus ja, en het voelde voor mij ook op dat moment echt niet goed, hoor. Om al te, te starten. Dus ja, ik heb dat toen uitgesteld, ja. En toen kwam die de periode dat hij wel begon en ja. hoe intensief was dat? want het klinkt het klinkt behoorlijk ja intensief. heel intensief want je weet je eerst was mijn focus in de week was werk en nu werd dat therapie ja. en werk doe je daarnaast. twee middagen wat prima was als afleiding ook maar ik had soms ook echt echt mijn hoofd zat zo vol na twee dagen therapie maar het is ook zo intensief dat je er weer uitgedaagd wordt om er zo diep in te duiken ja dat is want je, Als je aan het werk bent, dan heb je net ook een beetje bespraken. Dan heb je af en toe een beetje afleiding. Je kan ja. het nog wel hendelen. En je hebt ook leuke momenten. Maar als je zo'n therapie ingaat, dan uh, ja. is het allemaal verdwenen. Ja, maar ik had ontdekt ook dat, dat ik mijn depressie best wel had opgeslagen als een trauma. Omdat, um, zoals die, die ervaring in dat steegje, dat heeft mij zoveel spanning gegeven. Dat elke keer als ik in Utrecht was of, of daar langskwam. Of, dat gaf mij nog steeds spanning als ik daaraan terugdacht. Ja. Dus ik heb in de tussentijd ook, dat ik op die therapie aan het wachten was... heb ik EMDR gedaan daarvoor. Om dit soort ervaringen gewoon even anders op te slaan in mijn hoofd. Maar kwam je daar zelf achter dan? Dat is best een goed inzicht. Nee, daar kwam uh, de praktijkondersteuner achter. Ja, dat is even slim ja. gezien. Ja, want ik had echt heel veel angst uh, dat ik weer depressief zou worden. En zij had echt zoiets van, ja, maar waarom? Wat maakt dan dat jij daar zo bang voor bent? Ja, dus dat is gewoon dramatisch geweest is. Ja, maar. ja. ja. Ja, wat ook gewoon, overigens helemaal niet zo gek is. Het heeft nogal een impact op je leven. Ja, en gewoon ook het, vooral het stukje dat je... Um, weet je, je leven is zo anders. Ik, kon, ik mocht niet alleen met de trein. Omdat niemand wist wat ik zou gaan doen. En ik was heel snel angstig voor dingen. Dus ik kon niet alleen thuis zijn. Ik moest altijd laten weten waar ik was. Um, als ik vijf minuten te laat was, dan was er al stress, weet je wel. En, en ja als je dan ineens weer gaat leven... en dat soort dingen worden vanzelfsprekend... dan denk je wel, oh, oh ja. Oh, mijn ouders gaan weer op vakantie. Oh, oké, okay. en nu, weet je wel. Dat, je moet echt het vertrouwen weer terugkrijgen in jezelf. Ja, dat zeg je heel goed. En dat is je dus langzaam gelukt. Omdat weer uh, ja. Kon je je ook toen wel ergens in die tijd... Nou, dat is misschien een beetje een moeilijke vraag... maar kon je je dan wel voorstellen dat dat ooit weer overging? Dus dat je wel ooit weer op het punt zou komen... dat je wel zelfverzekerd genoeg bent... om gewoon al die dingen gewoon te doen, weer te werken... Zonder therapie? Nee, op dat moment niet echt. Nee. nee, want het voelt heel uitzichtloos. Kijk, en in het begin dacht ik nog... Oké, okay, uh, na die zes sessies, daar begon het natuurlijk mee. Mm -hmm. Zes sessies, dan ben ik klaar. Nou, toen werd het... Oké, okay, nou dan doen we nog een therapie. Nou, oké, okay, nog een... Oh, oh, persoonlijkheidsproblemen. Ja, dan wordt het wel iets langer. Nou, en dan... Ze geven steeds natuurlijk een indicatie van een behandelplan. Van Je hebt dertig gesprekken of weet ik veel hoeveel. Hoe dat precies uh, zat. Maar uh, oké, okay, dan een opname van zes weken. Dus... Um, maar dan, ik nam dus een tussenjaar naar, mijn, naar de PABO... dat ik dacht, oké, okay, dan heb ik een jaar om aan mezelf te werken... en daarna, Precies. dan ben ik er weer. Ja, dat moet toch wel genoeg zijn een jaar. En elke keer rond, rond Oud en Nieuw, rond de zomer... dan ging ik natuurlijk terugdenken, dacht ik... ja, er is echt nog helemaal niks. Of na nou, niks, maar zo voelt dat dan. Ja. Er is nog niks veranderd met vorig jaar. Hoe lang gaat dit duren? En ja, op een gegeven moment bereik je dan de vier jaar... en denk je, ja... Stopt dit ooit nog eens? Ja, ja. Maar je zit hier nu wel heel ja. op een andere manier. Ja, en Je bent met, de met trein. het trein. Ja. Precies. <laughs> dus het is allemaal uiteindelijk wel goed gekomen. Het is goed gekomen, ja. En is dat, kun je daarop terugkijken en zeggen waar dat dan precies in gezeten heeft? Of is dat wat je net ook al zei, een combinatie van al die factoren en tijd? tijd ja, is het, het is een ook... combinatie inderdaad. Um, maar vooral de realisatie, en dat heb ik dus in die laatste therapie gekregen, dat was schematherapie, dus dat ging heel erg over je kindstukje en je, oh, je ja. oudersstemmen. En dat heel veel van mijn gedachten dus stemmen zijn, kritische stemmen, waar, um, waar ik dus ook gewoon boos op kan worden. Dat besef, en dus dat je ook boos kan worden op andere mensen om voor jezelf op te komen. En dat dat grotendeels kan voorkomen dat je dus weer in een depressie belandt, heeft mij echt heel erg geholpen. Wat doen ouderstemmen? Want ik ken het wel een klein beetje hoor. Ja, uh, nou, ouderstemmen zijn eigenlijk alle gedachten die jou afkraken in je hoofd. Oh, die zeggen, oh okay. ja, je kan oh, ja. het niet. Zie je nou wel? Moet je dit nou wel doen? Ik had ze ja. vanmorgen ja. nog in de trein. Ja, moet je nou wel naar die podcast gaan? Ja, dat is toch echt, dat kan jij toch helemaal niet? Dat soort dingen. Ja, ja. En heel, dat zorgde vaak voor dat ik me zo rot voelde. Maar dat deed ik zelf. Ja. Niet expres. Want dat nou, ja, zit in je precies. hoofd. Precies, dat doe je niet echt zelf. Het nee, gebeurt gewoon. het gebeurt. Ja. Maar hallo, waarom laat ik me op mijn kop zitten door mijn eigen hoofd? Ja. Daarmee heb je zo'n moeilijke discussie met jezelf? En door dus in therapie zijn een keer iemand, ja, word je niet gewoon super boos, zeg gewoon eens een keer hou je kop dicht tegen jezelf, Zie ja. je eigen hoofd. En dat werkt echt. Dat klinkt heel dom. Nee, nee, nee, dat werkt <laughs> hartstikke goed. Maar soms dan denk ik echt, ja, dit staat toch nergens op. Stop maar gewoon met praten, want je liegt. En dat, dat en ik kijk in therapie. Um, ik zat in een groepstherapie. En wat daar echt het voordeel van is, is dat mensen je helpen. Dus je hoeft het niet gelijk zelf toe te passen in eerste instantie noem je gewoon die ouderstem... en gaat de hele groep die ouderstemmen aanvallen... door te zeggen, ja, dat is niet waar. Ja. Want bij een ander kan je het veel beter dan bij jezelf. Ja. Als ik een ander iets zoiets hoor zeggen... dan zeg ik ook, doe even normaal. Ja. En dan praat je zo negatief over jezelf. Nou, gek is dat dat je dat bij jezelf... dan heel ja. moeilijk vindt om te doen. Ja, ja dus... Uh... En iedereen hè, heeft zo'n stem ja. in zijn hoofd. Bij de ene is die alleen dus, zoals jij vertelt ook... een stukje heftiger ja. in emotie dan bij de ander. Heb je hem nog steeds... Die stem? Ja, nou ja, dus wat je vanmorgen zei, ja. dat je me in de trein nog zo... Uh, gebeurt ja. dat nog regelmatig? Ja, en nu ik dus gestopt ben met deze therapie... is het ook lastiger weer om, om het zelf te doen. Om dezelfde dus zelf te herkennen... Kijk, in therapie praat je natuurlijk heel veel. En, en um, twee dagen per week sta je gewoon stil bij... Wat voel ik? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er in mijn leven op dit moment? En heb je... Uh, nou, we zaten dan met acht mensen, geloof ik, in de groep. Heb je de zeven mensen die jou daarop uh, feedback geven. En die dus zeggen, ja, maar dit is echt een en Daar moet je niet naar luisteren. En dan denk ik, oh, oh ja. <laughs> maar nu heb ik dat niet. Dus het gebeurt allemaal of in mijn hoofd. Ik schrijf wel veel, dat helpt. Maar um, ik moet soms echt even bewust denken, oh, maar Verhip, dit is gewoon... Dit klopt gewoon niet wat ik nu denk. Dit is gewoon iemand of iets wat in mijn hoofd dat zit te roepen. Maar het is gewoon niet de waarheid. Ja. Heb je ook wel eens iets... Uh... Nou ja, misschien ook wel in je, in je geloof. Je, mediteren is natuurlijk ook een manier ja. om die stem een beetje plat te leggen. Hè? Om, hem, ja. om hem een beetje uit te schakelen. Of hem te negeren. Het is maar hoe je het, ja. hoe je het invult. Eh, heb, je daar, heb je dat ook wel eens geprobeerd? Of, of misschien in gebed? De, de, ja. Lukt dat op die manier? Ja, ik probeer wel elke ochtend daarmee te beginnen. Met, met, met het geloof, zeg maar met God. En, en te kijken van, oké, okay, maar wat, wat zegt hij dan? Wat staat er in de Bijbel bijvoorbeeld? Ik lees niet heel veel Bijbel, maar... Um, ja, wat, wat, um, wat weet ik daarvan? Want dat is vaak wel een andere stem. En dan probeer ik dat in mijn hoofd te krijgen. wat bedoel je, dat is een andere stem? Die ah, hoor ja, je ook God, in je hoofd. God zegt in principe van, van je bent waardevol. Ik hou van oh, je, je zo bent goed je. zoals je bent. Ja, ja, ja. En die stem zegt dat natuurlijk niet. Nee. Dus dan probeer ik dat. En mediteren helpt inderdaad ook wel om gewoon überhaupt rustig te worden. En ook uh, bij je gevoel te komen. Want dat vind ik echt nog wel heel lastig. Om in het dagelijks leven, als ik gewoon werk, te kijken van, maar wat voel ik dan eigenlijk? Um, want ik weet heel vaak niet eens waar het vandaan komt of wat ik precies voel. Of, uh... Nou, dit is ook heel lastig. Ja. En wat doe je dan voor meditatie dan? Ik doe vaak Focus gewoon je... uh, een, een, zo'n geleide meditatie die ik dan opzoek, omdat ik zelf snel afdwaal. Ja. Dus dan heb je gewoon iemand die er een beetje doorheen praat. En dan, uh, ja, dat helpt mij dan wel. Hoe dan? Hoe, hoe helpt je dat? Nou, door rustig te worden en door te voelen. Dus daardoor voel je ook wat er gebeurt in je lijf? En, uh... Ja, dan voel ik soms letterlijk gewoon dat hij ergens verdriet zit of... Ja. Um, en dat ik dat er dan. En soms is het maar heel weinig hoor. Soms dan, uh, moet ik gewoon heel even huilen. En is het daarna ook weer goed. Maar dan denk ik oké, okay, het is er wel weer een stukje uit. En uh, waar het toen ik depressief was, heel heftig was, altijd als ik dat soort dingen ging doen. Want dan werd ik helemaal overspoeld. Ik heb ooit een meditatiecursus gedaan. Uh, nee, niet meditatie. Mindfulnesscursus uh, was dat. Nou, dat was vreselijk. Ik raakte elke oefening in paniek. Ja, want ja, dat, heel, ja. dat kon ik helemaal niet. Nee, want er nee. zat veel te veel vast. En veel... Ja, nee, dat komt er dan allemaal in één keer uit. Ja, ja. ja dus uh, ja, dat helpt mij nu wel. Ja, ja dat is ook... Uh, dat, ik, ik, me, ik kan me ook heel goed voorstellen. En daarom ben ik altijd een beetje jaloers op mensen die uh, uh, een geloof hebben... of uh, een religie, religie, ja. religie beoefenen. Want ja, daar heb ik toch ook altijd wel een beetje... Het idee van dat dat je ook heel erg kan helpen om die rust te vinden, om te vinden ja. wat er gebeurt in je leven. Ja, maar ook in je wel, hoofd. Ook wel het doel in je leven of zo. Ik heb heel lang gedacht, waarom ben ik hier? Wat ik wil, we, ja, weet je, ik heb hier niet voor gekozen. Ik ben gewoon geboren, weet je wel. En mm -hmm. ja, en ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Weet je, ook al zijn er echt wel leuke dingen, over het algemeen vind ik het leven niet super leuk. Ik kan niet zeggen, oh, want het is het leven toch uh, een feest of zo. Want er gebeuren gewoon te veel nare dingen daarvoor. Maar doordat ik weet dat, dat God mij bedoeld heeft hier op aarde... of dat ik... Uh, nou ja, dat... Um, voel ik wel dat... dat um, ja... dat mijn leven een doel heeft. En dat ik er dus voor anderen kan zijn. Dat? Dus ja. dat, is, dat is het doel? Ja. Voor jou. En dus in mijn werk voor kinderen... Um, dat ik daar merk dat ik daar iets kan betekenen... En wie weet wat het in de toekomst nog gaat zijn. Dat weet ik niet. Um, maar dat is voor mij wel motivatie om door te gaan. En um, ook wel dat ik denk. Oké, okay, ik heb dit dus mee moeten maken. Hoe kan ik dit dus omzetten in iets. Zodat ik daar ook anderen mee kan helpen. Want er zijn zoveel mensen depressief. Helaas wel. Ja. ja. ja. Maar dit soort dingen helpen wel denk ik. Uh, ja. Om hier open over te zijn. En daarover ja. te praten. <lacht> Je lacht erbij. Ja. Maar dat meen ik echt. En, en ik denk ook dat uh, de tips die jij noemt. Voor mensen ook wel heel handig zijn om te weten. Namelijk ja. dat niet elke therapie werkt. Maar er nee, is, is er wel één ergens... Ja, die ook een beetje voor jou geschikt is. heel erg zoeken. Ja, precies. Dat is altijd zo. Een maar hele wat zoektocht. op welk moment werkt? Want ik heb ook echt wel eens verkeerd gezeten. Dat ik dacht, ja, dit, dit werkt nu echt totaal niet. Maar als ik het veel later had gedaan, Ik heb ooit in een adolescentengroep gezeten. Dat was op dat moment echt een heel slecht idee. Maar als ik het afgelopen jaar had gedaan... Ik ben niet helemaal meer adolescent, weet ik niet. Maar <tus> dan was dat misschien heel anders geweest. Ja, ja. Maar doordat die depressie nog te sterk was... kon ik helemaal niet in een groep. Want het gaf mij veel te veel spanning. Ja, en dat is ook misschien wel een goede... om te, om te realiseren voor mensen die luisteren... dat als je je depressief voelt... dat het allemaal er heel anders uitziet. En dat het allemaal ja. veel moeilijker klinkt... Dan, uh, nou ja, dan jij nu vertelt eigenlijk. Dat ja. je denkt, jezus, maar dat, krijgt mij no dat gaat mij nooit lukken. Nee. Nee, en het gaat echt... Ja, dat klinkt heel stom, maar het gaat echt wel over... Ja. Ik had ooit iemand in de kerk en die zei tegen mij, in de kerk was ook bekend dat ik depressief was, en die zei tegen mij, ja, ik vind het toch zo naar voor je. Mijn dochter heeft dat ook, hè. Maar die is na 36 jaar er wel weer van <laughs> Maar ik was 18. <laughs> oh, dat is een mooi vooruitzicht, ja. <laughs> Mooie bemoediging, ja. ja. Oh, dus nog uh, een jaar of... Uh, ja, <laughs> of 36, oh, ja. 20, oh my god. Ja, ja nee, dat is... Uh, ja, nee, het, is uh, het is heel vervelend. Het is een heel vervelend ziekte, want dat is het wel gewoon. Ja. Depressie. En ik vind het heel mooi om te horen dat je nou, ik vind het ook wel heel knap dat je er uh, elke keer ook het een beetje bij jezelf bent gaan zoeken. En gaan denken van, hoe kan ik nou hier voorkomen dat dit weer gebeurt? Want ja. ik heb ook periodes meegemaakt dat ik dat niet eens kon denken. En dat ik gewoon alleen maar zo hopeloos en uitzichtloos me voelde. En, en al die pijn voelde de hele tijd. Ja. Dat dat er niet eens meer doorheen kwam. Nee, ben ik ben ook echt heel dankbaar voor dat dat, uh, dat is gelukt. En uh, ja... Nu ook wel besef dat ik het minder eenzaam had kunnen doen. Dat, uh, dat denk ik wel. Door... Door meer mensen erbij te betrekken? ja. Je ja? Ja. ouders bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb uh, in mijn laatste therapie heb ik een systeemgesprek gehad. Dus met, uh, met mijn hele gezin. Met mijn twee zussen, broer oh. en ouders. Oh, goed. Ja, ja, en weet je dan... Mijn zus zei ook... Um, op een gegeven moment vroegen we me niet meer aan jou hoe het ging. Want je zei toch dat het goed ging. Terwijl we wisten dat het niet klopte. Ja. En toen dacht ik, ja shit, ik heb dat gewoon ook zelf gedaan. Ik heb mezelf zo eenzaam gemaakt. Ja, dat, dat snap ik niet dat express. je dat zegt. Nee, precies namelijk. Nee. Want als je, moet je je voorstellen wat er was gebeurd... als je dat wel allemaal open had gezegd... in een zware depressie. Ja, ik, ik kan me... Ik, we zijn niet hetzelfde, hè, natuurlijk. Nee. Maar ik kan me bij mij voorstellen... dat het misschien wel erger was geworden daardoor. Ja, omdat je je niet. namelijk helemaal verdrinkt... dan in al die ellende. Ja. Want zo'n masker is ook best handig om te hebben op zijn tijd. Nou, het heeft mij deels ook wel gered wat dat betreft. Omdat ja, ik zo lang door ben kunnen blijven gaan. Ja, ja. Dat geeft je ook wel gewoon, nou, het is niet per se kracht, maar het het, het, ja. je moet wel door. Want ja. he, het masker zegt, uh, kom op, niet aanstellen, heb door. Ja, absoluut. Ja. Heb jij nog iets dat je wilt vertellen? Ik, ik weet niet. Uh, ik, ik vind, volgens mij niet. Volgens mij hebben we het allemaal wel mooi besproken. Ja, goede oh. samenvatting. Ja. <laughs> Van uh, vijf, zes jaar, ja. Ja. Nou, en dan ben je er nog redelijk snel... Uh, relatief hè alles is relatief vergeleken met die 36 ja ja ben je er nog <laughs> snel uitgekomen ja en ik kijk ik heb natuurlijk echt wel angst voor de toekomst ook want ik weet gewoon niet uh, het, het zal altijd wel een deel van mij zijn dat ik hier gevoelig voor ben ja um, maar wat doe je nu dan Wa waar zit nu je hou vast als het weer zou gebeuren ga je dan weer direct terug op dezelfde manier therapie um, nou ik volg nu weer beeldende therapie om uh, gewoon laagdrempelig, voor mij is dus dat laagdrempelig... Um, wel af en toe met iemand even dat gesprek nog aan te gaan... over hoe gaat het nou echt. En um, ook wel wat dingen te kunnen verwerken nog. En bij mijn gevoel te blijven, want dat vind ik dus lastig nog. Um, ja. Ja, en, ja, ik weet niet hoe ik dan... stapje voor stapje, weet je... ik sta echt niet meer waar ik, waar ik zes jaar geleden stond. Um, ik weet ook wel nu beter, denk ik, welke mensen ik kan inschakelen. En uh, ik denk dat ik sneller aan de bel trek. Ja, nou, dat klinkt inderdaad dat klinkt wel zo, ja. Ja, ja. <laughs> ja, en gewoon meer emoties toelaat. Dus vaker bewustzijn van... Hé, hey, maar wat voel ik nou eigenlijk? Wat, wat, waar ligt mijn behoefte? Of waar? Ik zeg vaker nee op mijn werk bijvoorbeeld. Als ik geen zin heb om extra te werken, ja, nou dan niet. Terwijl vroeger zou ik altijd ja gezegd hebben. Ja. En hoort. heeft het je ook iets... Ja, sorry, het interesseert me gewoon heel erg. Dus daarom vraag ik maar gewoon naar. Heeft het je ook Mag... iets meer verdiept in je religie? Dus heeft het je ook meer schoonheid op dat ja. laten zien, zeg maar, ja. in het leven? Ja. Ja. ja. Je zegt meteen al ja. Ja, zeker. Vragen, dus, ja, ik uh... weet, ja, ik weet ook niet goed wat ik daar verder over moet nee, zeggen. Nee, maar... da da daarom vraag ik... Het dus was ik eigenlijk een beetje... Ik wist eigenlijk wel dat je dat zou zeggen. <laughs> <laughs> maar ik denk... Ik, ja, dat vraag ik me dan wel. Ik mis dat stukje. Dus ik, uh, ik denk wel... Als ik me daarin verplaats, dat ik dat dan... Ja, dat je daar juist wel ook heel veel steun en houvast aan kan, uh, kan ja. hebben. Nou ja, dat ik nu weet dat stel dat het weer gebeurt... dat het ook dan goed komt. Precies, ja. En dat je dus ook met een bepaald doel hier bent. Dus ja. dat volgens mij zou, zou mij dat ook wel een hoop... Uh, nou misschien wel rust ook wel geven. Ja, ja en dat, het dus, dat ik dus echt per dag mag leven ook. En dat ik dus... Nou, natuurlijk kijk je wel vooruit. Ik bedoel, ik ben ook perfectionistisch... dus ik wil ook wel een beetje controle <laughs> houden over de toekomst. Maar <laughs> ja, dat je ook gewoon dingen kunnen zo anders lopen... Ja. Dit was de afgelopen zes jaar was zo niet hoe ik het had bedacht. Nee, maar ik niet. heb zoveel mooie mensen ontmoet, ook in mijn laatste therapie. Wat ook echt heel gezellig is geweest bij momenten, hoe mm -hmm. heftig het ook was. En daar ben ik gewoon zo dankbaar voor. Beetje anders zat ik hier nu niet. Als ik die therapie nee, had gedaan, had ik die vrouw niet ontmoet, had ik hier niet gezeten. Dat is waar. Dus dat, is waar. <laughs> dat soort dingen, dan denk ik ja, er komen toch altijd mooie dingen uit voor het. Ja. ja. Ondanks de ellende die je dan daarvoor moet doen. Ja, dat wel. Ik vind, het, ik, vind het mooi, ik vind het een mooi slot. Ja. <laughs> Laten zeker. we daar houden. Marieke, dankjewel voor je verhaal. Jij ook bedankt. En tot zover deze aflevering van de Praatkamer. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je haarsarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800 113 of met 113. En praat erover. Volgende week is er weer een nieuwe Praatkamer. Heel graag. Tot dan.